6 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. gehouden omdat ze wilden demonstreren bij de plaatselijke Sinterklaas-intocht. Burgemeester Abutaleb had een noodbevel uitgevaardigd. Demonstreren mocht alleen bij de landelijke intocht in Maasluis. Veel tegenstanders van Zwarte Piet waren met bussen naar Rotterdam gekomen. Toen ze toch het centrum in wilden, werden ze opgepakt. Dat gebeurde af en toe hardhandig, omdat sommigen zich verzetten. De meeste van de 200 arrestanten krijgen waarschijnlijk een boete en komen vandaag weer vrij. In Maasluis verliep de intocht zonder incidenten. Er werd wel een man met een kapmes aangehouden, maar dat bleek een pool die met een tas vol gereedschap op weg was naar een vriend. Islamitische staat heeft de aanslag op een Soefi-heiligdom in het zuiden van Pakistan opgeëist. Daarbij zijn zeker 25 mensen gedood en tientallen gewond geraakt. De plek van de aanslag ligt in een afgelegen deel van de provincie Balochistan, waar het al lange tijd onrustig is. De FNV vindt het nieuwe voorstel van de KLM voor het cabinepersoneel niet toereikend. Met het voorstel wilde de KLM de vastgelopen onderhandelingen met de bonden nieuw leven inblazen. Acties die voor vandaag gepland stonden werden daarom afgeblazen. Vakbond VNC zegt nu weer met de KLM om tafel te willen, maar de FNV ziet daarvoor nog geen basis. De regering van het Nederlandse deel van Sint Maarten is kwaad over een actie van de autoriteiten van het Franse deel. Die deden onlangs een inval bij een restaurant vlak bij de grens, omdat de eigenaar geen belasting zou betalen. Maar dat deed hij wel, namelijk aan de Nederlandse autoriteiten. Officieel staat niet vast waar de grens precies loopt. Daarover zijn Nederland en Frankrijk het al honderden jaren oneens. Wel hebben de landen afgesproken dat ze de huidige situatie accepteren. De inval bij het restaurant is in strijd met die afspraak. Sint Maarten vraagt minister Koenders om snel te overleggen met Parijs. Het weer. In het westen kan wat lichte regen vallen. Minima vannacht net boven het vriespunt. Morgen veel bewolking. Met ochtends opnieuw in het westen mogelijk wat regen. Later kan het opklaren. En het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het tenno. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Daar kan ik niet voor komen Dan lekker gaan we oude van Jeffrey Kuipers. En uh, je bent een chica mala. En uh, welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Ja, inmiddels uh, zes minuten over de klokjes uh, van uh, zes. En ja, als u uh, zit te eten, eet smakelijk. En ja, als u hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Uh, ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Welkom van All -time Classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. En zo is dat. En we gaan uh, lekker naar uh, Georgie Davis en Blackstone. Wat is het weer gezellig, hè? Zeker weten. Ja. zanger naar taxichauffeur geworden. En uh, ja, of hij dat nog doet, weet ik natuurlijk helemaal niet. George Davis was dit uit de uh, vervlogen jaren en Blackstar. Hier bij ZFM, Entertainment for You, 106.9 en 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur per dag hier in Zandvoort op uh, ja, het tv-kanaal natuurlijk. En uh, wat gaan we doen? We gaan naar Mike Danen en ja, kom weer bij mij. Blijf lekker luisteren. Kom weer. Is het je spijt? dan bij mij. Of ben ik je kwijt? Is er nog liefde? Of is het voorbij?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 I'll you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 Als het je spijt Of ben ik je kwijt Is er nog liefde Of is het voorbij En wat zou het leven zonder vrienden zijn? En uh, ja, blijf lekker luisteren. En we zijn natuurlijk wel live op Facebook... maar via, de, ja, via dat andere kanaal van, uh, van Clip Studio. En uh, ja, daar kun je dus eventjes live meekijken. De andere is niet mogelijk. En waarom, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval naar de laatste nieuwe van uh, Rox van Drew en het zijn de kleine dingen. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. de laatste nieuwe van Rox van Ruul. En het zijn de kleine dingen in het leven. En zo is het maar net. Hier op die 106.9, 104.5 op de kabel, hier in Zandvoort. En uh, ja, 24 uur tv-tekst. En we gaan lekker verder met Rijnmerga Tot 7 uur is dit entertainment voor You met ondergetekende Fred Heij. En blijf lekker luisteren dus. Wat ben ik dom geweest!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 Ik hou nog steeds van jou, want ik hou van jou, met heel mijn hart is jou, ik nog steeds van jou, geloof me lieveling, ik kan niet zonder jou, ik hou nog steeds van jou. Wat ben ik dom geweest, dat ik echt niet zag, wat je voor me deed.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 Can't stay. Oh, my Hij heeft er toch een heerlijk nummer om mee te knallen. Hier uh, vanuit de studio. Ja, je hoort niet alles natuurlijk. Via de radio uh, bedoel ik. Ja, wel via de clip, uh, clipstudio. Uh, via Facebook natuurlijk. Ah, ah, ja. Oké. Okay. Um, Federico, jij wilde een plaatje horen. Uh, van André Hazen junior. En uh, haat het over, heb het over leef. Nou, daar komt hij dan hoor. En uh, ja, blijf lekker luisteren natuurlijk. Tot zeven uur ben ik bij u en uh, natuurlijk gaan we zo uh, ja, rond half zeven contact nemen met uh, Henk Nissel. Dus blijf lekker luisteren, blijf er lekker bij. André Hazen junior dus met leef. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had.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 Leef Andreasen junior hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Deze was aangevraagd door Federico. En Federico, jij bedankt nog voor het aanvraag. En natuurlijk gaan we eventjes een lekker nummer draaien. Ja, een beetje een beetje nummer, er mag gedans worden. Ja, vorige week was ze hier aanwezig in de studio Natasja van der Leij. En ja, haar laatste single. En eerste single. En laatste single, ja. Zonder jou. En natuurlijk gaan er nog veel missing komen. Toen jij hier bij me was, je gaf mijn hart weer hoog, maar jij wilde niet meer bij me zijn. Ik kan het niet meer aan.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 Hey, ik beleef met mezelf nooit meer alleen, omdat je nooit meer uit mijn hoofd verdween. Jij betekent zo veel. Oh, jij, jij bent de mooiste droom die ooit verscheen. Je naam me Zo liefde is voor altijd. Hey, mijn leven gaat met jou nooit meer voorbij. We reizen samen op dezelfde trein. En begrijpen elkaar. Hey, jij bent het fundament in mij.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 hoort alleen bij Ja, dat was hij dan. Frank Galan en hey. En uh, ja, natuurlijk ook vorige week in de studio. Uh, tenminste niet in de studio, maar uh, telefonisch contact geweest met uh, Frank Galan. En uh, ja, het was een, uh, een leuke uh, leuk aangelegenheid. We gaan verder even kijken. Ja, Henk Dissel, Ja, we zouden hem proberen te bereiken. Maar uh, ja, uh, we hebben het een paar keer geprobeerd. En uh, ja, nou ja, eigenlijk uh, geven we het op. We draaien in ieder geval zijn nummers. En uh, bijna. Ja, en toen was het stil en toen deed hij het niet. Zelfs daar doet hij het niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, daar is hij dan. Het wordt later en later, de nacht die ontwaakt. Zie ik jouw me staren, herken ik je vraag. Oh, ik laat het verleid.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 wat je zegt, je wilde wel blijven, maar toch moest je weer. He, he, he. Bijna, bijna ging je mee. Het werd bijna de mooiste nacht ooit. Maar dat weten dat zullen we nooit. Je zei bijna, ja, maar toch werd het nee. Ja, we hebben Henk geprobeerd te bereiken, maar uh, nee, het, is, uh, het gaat gewoon niet lukken. Nee, ja, helaas. Maar we hebben wel eventjes zijn nummer gedraaid natuurlijk, uh, bijna. En uh, ja, vergeet morgen niet, Sinterklaas hier uh, op het strand aankomt natuurlijk hier in Zandvoort. Rond de klokken van 12. dus uh, ja, als je niks te doen hebt en het is uh, toch wel redelijk uh, goed weer. Was vandaag ook eigenlijk. Ja, ondanks dat het een beetje koud was, was het toch wel aardig, uh, aardig weer. Dus uh, ja, heb je niks te doen? En uh, heb je nog uh, een paar leuke kleine kinderen lopen? Nou, gaat er in ieder geval naartoe. Zand voor rond een uur of twaalf, dan, uh, dan arriveert Sinterklaas hier. Dus ik zou zeker, uh, zeker daar naartoe gaan. We gaan verder met Jolanda Zomer en ik wil je zo graag altijd bij mij me, met jou samen zijn of zoiets. Ja, ja. Kom ze dan. Like Zo, en dat was het dan, Jolanda Zomer. En ik wil al zo graag altijd met jou samen zijn... hier op 306.9 en 104.5 op de kabel... en 24 uur per dag op Text TV hier in Zandvoort natuurlijk. We gaan verder met uh, ja, DJ Nelis en Leenman. En uh, ja, wie denk jij wel wie je bent?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 In mijn ogen. Ik wil geen vriendjes zijn, ik wil jou dicht bij mij. Oh. Will y'all be back? ja dat was hij dan. Zo zien in jou en Yves Berendsen. En uh, ja, we gaan al uh, een klein beetje naar uh, ja, de klok van zeven uur alweer. Ja, nog een kleine zes minuten. Uh, ja, zeven minuten. Ja, en uh, dan is het weer uh, voorbij. Dus uh, ja, bij deze uh, alvast bedankt voor het luisteren natuurlijk naar... Uh, naar nou, Entertainment For You. En uh, ja, vergeet morgen niet de intocht van Sinterklaas hier in uh, Zandvoort. Rond, uh, rond een uur of twaalf. Uh, hier op het strand van Zandvoort. En uh, we gaan verder met Menzina, Kaffa. En ik zie je staan. Ja. Ik wou net zeggen, we blijven ze dan. Laat mijn hart steeds sneller slaan. Als je naar mij kijkt, vergeet ik alles om me heen. Dan zie ik jou weer voor me staan, een nieuwe liefde geboren. Ook al was ik fout, jij bent en blijft mijn nummer Ik zie je staan.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 Zie dat ik vast, sleep? Wacht jij me aan? Ik wil je niet meer laten gaan. En mijn hart gaat snel de Als ik jou zie, dan laat mijn hoofd me in de steek. En mijn hart gaat snel Als ik jou zie, dan laat mijn in de steek. Zo, dat was er dan. Menzina Kava en ik zie je staan. En uh, ja, ik zou zeggen, als je altijd, uh, of weet ik veel... Uh, vandaag, morgen, vanavond, uh, gisteren... Uh, als je mee wilt kijken dat, uh, en luisteren natuurlijk... Dan kan dat uh, via zfm-live.nl... Uh, dus http en dan uh, gewoon slash slash... En dan zfm-live.nl... En natuurlijk ook, ja, ZFM is ook via de telefoon te ontvangen. Ook wel, ook wel op de iPhone natuurlijk. Ja, eventjes naar de App Store. En dan kunt u de gratis, gratis download doen. En dan kunt u daar gewoon alle informatie, en laatste informatie vinden van Zandvoort. En een beetje van omstreken. En ja, gewoon installeren, doen. Kun je ook nog terugluisteren. Dat kan ook nog. Even kijken, wat gaan we doen? Ja, het laatste plaatje dat we gaan draaien, dat is uh, Thomas Bergen, jij en ik. En ik zou zeggen, alvast bedankt weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Groetjes en een fijn weekend. Doeg!